Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden steeds meer namen bekend van het nieuwe kabinet. En er staan ook wat namen tussen van mensen buiten de politiek. Zo wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf, die vaak op tv te zien is... voor D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarnaast wordt de naam van ziekenhuisbaas Ernst Kuipers genoemd... ...als nieuwe minister van Volksgezondheid. Maar dat is nog niet zeker. En ook de VVD draagt iemand voor die nu nog in de zorg werkt. Cornie Helder wordt namens de VVD minister voor de langdurige zorg. Zij heeft veel ervaring als manager in de oudere zorg. Het nieuwe kabinet gaat op 10 januari van start. Kom niet naar Baarle-Nassau om vuurwerk te kopen. Die oproep doet de burgemeester. In de plaats gelden zowel Nederlandse als Belgische coronaregels. Want de grens loopt er dwars doorheen. In België zijn de winkels gewoon open en daarom gaan vuurwerkliefhebbers naar Barlenassau om het spul op te halen. Volgens de burgemeester is het ingewikkeld om de situatie beheersbaar te houden. In Burgoso in Arnhem is een zeekoetje geboren. De verzorger wist het moment te filmen. Hij leeft. Hij leeft. Ja, hij leeft en dat is bijzonder want er worden in gevangenschap bijna nooit jongen geboren. De zwangerschap van het zeekoevrouwtje was de afgelopen weken 24/7 te volgen via een livestream. De geur van vet en manden met knapperige bollen duiken overal weer op. Het is oliebollentijd. Milan van 12 staat al de hele vakantie in de bakkamer van zijn ouders in Arnhem. Mijn moeder, mijn oom, uh, de vriendin van mijn moeder en mijn vader We staan hier nu. Het is natuurlijk een traditie die we moeten behouden. Dus ja, daar ga ik er mooi mee verder. En die hebben het nog een beetje druk, want de kraam staat tegenover een drukke supermarkt. Die massel heeft deze oliebolle, oliebollenbakker uit Groningen niet. Hij staat met zijn baksels op een woonboulevard. Maar door de lockdown vliegen de oliebollen niet over de toonbank. Je ziet het, lege parkeerplaats. Net. Heel triest. En dan zie je een auto aankomen en denk je, ja, ik heb weer een klant. Nee, die gaat weer naar Gamma. Die kan bijna wel huilen.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 Sir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 He, alles wat kapot is, mag ook kapot klinken. Dat was een uitspraak van hem overigens. Want wie schuilt er achter die Francis-album bleek... dat was Frans de Blaak, of is Frans de Blaak. Waar de man uithangt, dat weet haast niemand. Er zijn verhalen bekend dat hij ergens gewoon onder de radar zit. Misschien zit hij wel dit helemaal van een afstand te bekijken... en te beluisteren en weet ik allemaal wat nog meer. Want...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 All is beauty, all is fear Oh, and it's frightening When it's worth it For I can see, now I can feel And I can love again And the songs, how they scream around, there's no place for me back in the silence of the night, don't you sing me the song the siren, no giant pains the sky. back, back in silence silent.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 Uh, die creativiteit is uh, wel bij jou wel, wel terug uh, te vinden. We, we hebben het eerste album, nu uh, zit je uh, op het moment dat we hier praten met Smile. Mm -hmm. Want ja, ben uh, een beetje te, ook het idee dat, uh, dat Smile het ook moet gaan worden? Ja, geen idee. Uh, ik, uh, zo schrijf ik in mijn nummers niet en uh, ik, uh, hij krijgt wel uh, goede reacties van iedereen. Ja. En uh, het album ook, maar het is iets andere sfeer zeg maar. En, uh, ja. Uh, ja, ik probeer van allerlei soort liedjes en uh, ik breng het uit. Uh,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 Zo bracht uh, Ruud Bakker met Bekersongs ook een stukje Liverpool in Volendam. Eén van uh, de mensen die ook op uh, hey, hey, hey, iets uitbrengt, by, hey, hey. is deze, Roalf hey, hey, Haidt. Hey hey, hey, hey, do you believe that I'm the one?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 ever steal the pennies from any dead man's eyes. For love tied to the rules of truth, I'm a truth, thank God, I'm tied to the